Twee uur, NTO Radio 1, met Tesla Blok. Zijn de dagen van het monopolie van de farmaceutische industrie... met haar torenhoge medicijnprijzen geteld? Dat straks in Argos, nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Een Palestijnse cameraman die gisteren bij een betoging in Gaza... werd neergeschoten door Israëlische militairen... is aan zijn verwondingen overleden.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 Er is verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. Door het mooie weer is er veel verkeer onderweg... en hier en daar zijn ook wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat tussen knopend Zonzil... en randweg door de 8 kilometer... met 25 minuten vertraging. De rechter reishok is dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk een kwartier vertraging. Daar is de linker reishok dicht. Twee ongelukken op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen afrit Almere Haven knopend Almere... 20 minuten vertraging... De de rechterreishok is dicht en dit weekend zijn er werkzaamheden... op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daardoor loopt het vast tussen Barendrecht en Afrit-Numansdorp... bijna een half uur vertraging. Verkeer naar Bergen-op-Zoom kan het beste omrijden via Dordrecht. Waar je ook op vakantie bent deze zomer...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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Tesselblok. Goedemiddag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Drew Sullivan is straks te horen. Hij is hoofdredacteur OCCRP, dat is de organisatie waar de vermoorde Slovaakse journalist Jan Kuczak voor werkte. Maar eerst de kosten van geneesmiddelen. We luisteren even naar de opening van het NOS-journaal van eergister. Goedenavond. Een wereldprimeur in de strijd tegen heel dure geneesmiddelen. Het AMC in Amsterdam gaat tegen relatief lage kosten... zelf een medicijn maken tegen de erfelijke stofwisselingsziekte CTX. En de zorgverzekeraars gaan dat vergoeden. En daarmee zetten ze een farmaceut buitenspel... Ja, in 1970 kostte het medicijn nog maar een paar honderd euro... en daarna werd het in Nederland uit de handel gehaald... en moest het worden geïmporteerd voor zo'n 40.000 euro per patiënt per jaar. Sinds juni vorig jaar kost dat medicijn 170.000 tot 220.000 euro per jaar per patiënt. Dat goedkopere medicijn van het ANC gaat 20.000 tot 25.000 euro kosten. Zo, dat kwam binnen. Aan tafel zit Huub Schellekens, hoogleraar innovatie en medische biotechnologie... aan de Universiteit van Utrecht. Hartelijk welkom, meneer Schellekens. U bent zelf al jaren bezig om allerlei ideeën te verzinnen, manieren te verzinnen... om de prijs van medicijnen te verlagen. Eigenlijk een beetje normaal te krijgen. Is dit wat het AMC doet in uw ogen het begin van een echte doorbraak? Ja. Zo, helder. <lacht> Even, uh, wat, wat is CTX voor een ziekte? Uh, dat is een uh, stofwisselingsziekte die, uh, ja, die uh, relatief makkelijk te behandelen is. Ja, en ook relatief goedkoper dan nu. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Aan de telefoon is Joep de Groot. Hij is bestuurder van Sea Business. Dat is een kennisinstituut dat innovatie in de zorg voorstaat. En een van de dochterbedrijven, PharmaGister was betrokken bij dit project van het AMC. Welkom, meneer de Groot. Dank u wel. Uh, hoe en waarom heeft u meegewerkt aan het namaken van dit medicijn? Nou, laten we beginnen met het uh, waarom. Door de extreme prijsverhoging van Lydient... Uh, zou het middel eigenlijk niet meer beschikbaar zijn voor de patiënten. Lydient is de, betekent... is, de is, is de fabrikant? Lydient, dat klopt, Lydient is de, de fabrikant... die ook de prijsverhoging heeft doorgevoerd. Uh, en dat zou ertoe geleid hebben... dat ongeveer 50 patiënten in Nederland... het uh, eigenlijk hartstikke goed werkende en eerst goedkope middel... en niet meer konden krijgen. En daar toch wel echt hele ernstige klachten door zouden kunnen krijgen. Dus hm. dat was ook de absolute aanleiding om te starten. Ja, en, en, en hoe bent u erbij betrokken geweest? Uh, samen met het AMC zijn wij op zoek gegaan naar de grondstof. Dan hebben wij het, uh, het concept verder uitgewerkt... en hebben wij de introductie voorbereid. Hm. Hoe zou u de handelwijze van dat bedrijf Lydient, willen willen... Typeren. De manier waarop zij een heel, al heel lang bestaand middel ineens uh, uh, een octrooi op hebben aangevraagd. Dat gekregen hebben. Daardoor het monopolie in handen hadden en onmiddellijk die prijs al verhoogd hebben. Geeft u daar eens uh, in een wat korte uh, bewoording een typering voor? Nou, het lastige is er, is, er is eigenlijk geen octrooi. Uh, wat men gedaan heeft is een bestaand middel inderdaad pakken. En vervolgens bij de EMA, dus de, de Europese uh, de registratie aangevraagd voor een weesgeneesmiddel. En daarmee zouden ze een tienjarige exclusiviteit krijgen... voor het leveren van dat medicijn. Een weesgeneesmiddel we prijzen... is, een, is een geneesmiddel voor zeldzame ziektes... dus voor een heel klein aantal patiënten. Nou, ja, dat klopt. En die, die regeling die is eigenlijk ooit bedacht om te zorgen dat er innovatie zou komen. Die is natuurlijk nooit bedacht om een, een, een middel... dat al tijdenlang uiterst goed en voor lage prijzen functioneert... Om dat vervolgens te beschermen en de prijs uh, te vermenigvuldigen. Hmm. Nou, laten we dat maar. Het is legaal, uh, maar het is een behoorlijk amoreel gebruik van de regels. Dus misbruik. Vindt u dat ook, meneer Schellekens? Zou ja, je het zo ik... mogen noemen? Misbruik ja. van bestaande regels? Uh, de regel die was uh, bedoeld om juist die uh, innovatie te stimuleren. En zoals altijd bij dit soort uh, regelingen in farmerland. Die farmabedrijven die weten dat altijd op een manier uh, in te zetten dat uiteindelijk heel erg in hun voordeel is. Hm. Meneer De Groot, uh, nu kan de apotheek van het AMC dit medicijn dus zelf maken. Voor veel minder geld aan de patiënten leveren. Is dit uh, dan alleen voor de patiënten daar van het AMC? Uh, in principe heeft in Nederland iedereen het recht om zijn eigen apotheek te kiezen. En dat betekent dat andere patiënten ook gebruik zouden kunnen maken van de apotheek van het AMC. Want, want het, het expertisecentrum voor deze stofwisselingsafwijking, CTX, dat is in Nijmegen. Daar zijn ook de meeste patiënten. Ja. Maar die kunnen zich ook gewoon aan de balie van de apotheek in het AMC melden. Ja, dat is correct. Mm. Ja. De zorgverzekeraars, die lijken, als we de kranten mogen geloven, euh, eigenlijk heel blij met deze ontwikkeling. Dat is ook niet zo gek. Gaan ze het vergoeden? Het ja. ja, nagemaakte deze, uh, middel. Uh, dit, deze, deze behandeling met dit middel gaan zij inderdaad gaan de individuele zorgzekerheid vergoeden. En ze zijn ja, enthousiast? En denk over denk de tweede doorbraak. En ze zijn enthousiast over deze ontwikkeling? Nou, ik denk dat ze in eerste instantie uh, iedereen eigenlijk wel zijn teleurstelling heeft uitgesproken dat het zover moet komen. En ja. vervolgens uh, denk ik wel dat er enthousiasme is voor het feit dat er nu uh, gewoon voor 50 patiënten in Nederland gewoon het middel beschikbaar blijft. De en dat we eigenlijk daarnaast ook nog eens een keer toch eigenlijk met z'n allen zeggen... jongens, deze vorm, dit heeft niets met innovatie te maken... dit heeft eigenlijk ook niets met fatsoenlijk handelen te maken. Dit willen we niet langer. De farmaceutische industrie zal natuurlijk niet blij zijn. Verwacht u uh, juridische stappen? Ze hebben nog helemaal niet gereageerd, voor zover ik weet. Nee, voor zover ik weet hebben ze inderdaad ook nog niet gereageerd. Ik denk wel dat die juridische stappen gaan komen. Hm. Meneer Schellekens... Uh, u zat jarenlang in het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Dat gaat over de toelating van medicijnen. Is dit wat het AMC doet eigenlijk niet puur juridisch gezien... in strijd met huidige regels? Het is niet in strijd met de huidige regels... omdat uh, dit is een voorbeeld van magistrale bereiding. Dat wil zeggen dat een apotheker iets maakt... op basis van een individueel recept uh, voor een patiënt... En uh, dan is er geen sprake van het op de markt brengen van iets. De, dus het gaat hebt... echt van persoon tot persoon, van de behandelend arts naar het, de patiënt. Het, het gaat van, nee, de, de, het recept gaat naar de apotheker. En de apotheker gaat aan de slag op het moment dat hij dat recept krijgt. En het is voor een uh, individuele patiënt. Dat heet magistrale bereiding. En magistrale bereiding um, in de wereld is. Uh, Nagenoeg vrij. Dus uh, okay. dit is niet tegen de regels. Ik hoor al, uh, heb al gehoord, dit was een slipweg. Dit zijn maar een sluipweg. Dit is een mogelijkheid die bestaat, die altijd heeft bestaan. Uh, toen ik uh, was al heel lang geleden afstudeerde als arts en yeah. een recept schreef, werd nog 75 tot 80 procent werd door de apothekers zelf gemaakt. Uh. Dat is helemaal overgenomen door de farmaceutische industrie... die er ook een monopoliepositie uh, in heeft weten te bereiken. Uh, maar, maar ze ja, hebben maar, over het hoofd gezien dat dit nog wel gewoon steeds nou, over het hoofd. Ik denk dat ze het over het hoofd gezien hebben... omdat ze bijna alle andere wegen... Uh, Zoals officinale bereiding, dat is ook weer zo'n term. Dat is uh, de apotheker die maakt het. en die gaat dan zitten wachten tot er iemand met een recept langskomt. Uh, dat is, dat, dat ja, dat is, is voorraad. En dat, mag dat, niet. Is, dat is voorraad of doorleveren. Nee. En dat, uh, nou, dat, dat, ik wil daar nog wel eens een uh, juridische vraag verwa ja, Verwacht u juridische uh, procedures van de kant van de farmaceuten? Uh, ongetwijfeld. Ja. Of dit al de casus is, uh, dat weet ik niet. Maar nee. ik zeg altijd: Boeing 747 met. Amerikaanse advocaten, die komt een keer naar Nederland toe. Uh, maar niet bij dit product, denk ik, en, uh, voor uh, een dergelijke kleine groep uh, patiënten. We hebben uh, aan de IGZ, de Inspectie van de Gezondheidszorg, gevraagd... of het inderdaad mag wat het AMC doet. Wat denkt u, meneer Schellekens, dat ze hetzelfde antwoord hebben gegeven als u? Uh, verwacht u? Ik, ik, ja, ik verwacht het wel, ja. Hmm. En meneer De Groot, wat denkt u dat de inspectie heeft gezegd? Nou, als, het, uh, een, als ze echt een totaal ander antwoord hebben, dan, dan zouden ze in principe nu de, de productie moeten stilleggen. Mm. <laughs> ik, ik verwacht, uh, wij hebben van tevoren het proces natuurlijk met heel veel mensen uh, doorgekauwd En de belangrijkste eis die er natuurlijk ligt is veiligheid. Ja. Absolute veiligheid voor een patiënt. En, en dat, denk ik, is in deze casus echt ...uitermate goed geborgd. De grondstof, de fabriek is geïnspecteerd... ...de keten is geïnspecteerd... ...de grondstof is nogmaals getest... ...de medewerkers zijn getraind. Dus is een uitgebreid veiligheidsprotocol. En zoals mevrouw Kemper... ...de apotheker van de AMC ook zei... ...dit is echt net zo veilig als het, uh, als het geregistreerde medicijn. Goed. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. De inspectie schreef ons gisteren een antwoord. Ik zal even citeren. Wij zijn door het AMC geïnformeerd over het voornemen. En wij gaan ervan uit dat het AMC goed heeft gekeken naar de wettelijke kaders... en zich houdt aan de geneesmiddelenwet. Einde citaat. Ja. Nou, veel helderder kan het niet. Nee. Ja. Daar bent u beide tevreden mee, mag ik aannemen. Heel erg tevreden, want het is uh, als je de geneesmiddelenwet leest... Uh, daar wordt gezegd dat een apotheker voor zijn eigen patiënten... Uh, in kleine hoeveelheden medicijnen mag uh, uh, bereiden. Nou, uh, apothekers mochten, wat u al zegt, ja. volgens de Nederlandse regelgeving dat altijd al, hè? Ja. Uh, en dat heet, wat u ook zei, magistrale bereiding. Ja. En dat doen ze vaak voor een veel lagere prijs, hebben we ook al geconstateerd... dan de grote farmaceutische bedrijven. En toch kan dit tot hele bizarre zaken leiden. Laten we heel even luisteren naar een fragment van Argos uit 2014. Ja de sluis. Ja. En uh, er is een drukverschil tussen de sluis en de bereidingsruimte. Uh, en we moeten hier eerst omkleden... omdat we niet met onze uh, ja, schoenen uh, daar mogen okay. komen. Omdat het zo schoon mogelijk... Uh, dus we moeten nu... Uh, een haarnetje. Nou ja. Uh, we nu een witte jas aan en een haarnetje. Even kijken. We zijn in de bereidingskamer van de Transvaal Apotheek in Den Haag. Apotheker Saskia Visser laat ons zien... Hoe medicijnen worden gemaakt? De uitdaging is om patiënten te kunnen helpen met een product wat niet commercieel verkrijgbaar is. Het is wel enorm precisiewerk dat je je moet ook geen vergissing maken natuurlijk. Dat klopt uh, en daarom is het ook uh, ja, zo mooi dat de weegschalen aan de computer gekoppeld zijn dat precies geregistreerd wordt uh, welke wat hoeveelheden waarin uh, gaan. Klopt. En die gaat dan piepen als u iets verkeerd doet. Uh, dat kun je niet door. Als je te veel afweegt of te weinig afweegt, dan kun je niet door. Wat vindt u nou het leukste medicijn om zelf te maken? Want u denkt, hè, gelukkig. Alle bereidingen hebben iets. Als je een crème maakt voor een, een, een persoon die zich helemaal kapot jeukt... dan ben je blij dat je dat kunt maken dat die persoon daarmee geholpen is. Maar we maken ook bijvoorbeeld zakjes met morfine voor terminale patiënten. Ja, Als je dan achteraf te horen krijgt van de thuiszorg dat zo iemand gewoon pijnvrij kan zijn door het morfinezakje wat jij maakt... is dat ook weer heel dankbaar. In deze apotheek gebeurde een aantal jaren geleden iets bijzonders. Een jong patiëntje had een levensbedreigend probleem. Hij miste een bepaald enzym waardoor hij te weinig stikstof kwijt kon. Een ziekte die zo zeldzaam is dat er zelfs geen naam voor bestaat. Het jongetje lag aan de dialyse en zou sterven als er geen oplossing zou komen. Toen kreeg de behandelend arts van de Erasmus-universiteit een ingeving. Dat vertelt de collega van Saskia Visser, apotheker Paul Lebbink. Ja, hij belde, hij zei, nou als we dit stofje aan die jongen kunnen geven, dan, euh, dan is er een goede kans dat hij euh, daarmee weer het ziekenhuis mag verlaten, want dan zou zijn, euh, zou zijn lichaam weer helemaal in, in controle kunnen komen. Het was dus aan ons de opdracht om gewoon te kijken of we het stofje konden vinden. Dat is ook gelukt. We hebben het stofje kunnen vinden. Niet in de normale farmaceutische industrie, maar in de verfindustrie. En, uh... In de verfindustrie? Ja, heel bijzonder. Ja, ja, je moet, uh, als, je, als je op zoek bent naar, naar chemicaliën... dan, ja, dan uh, kun je overal terechtkomen. Lebink ging samen met zijn collega's aan de slag... om het stofje op te zetten in een pil. En dat lukte. Jarenlang kreeg de jongen met die pil het stofje binnen dat hij miste apothekers mogen zelf medicijnen maken. Ook als die door de geneesmiddelautoriteiten niet zijn bekeken. Dat mag als die die voor zijn eigen patiënten maakt. En artsen mogen die zelfgemaakte pillen voorschrijven. Maar dat die oplossing niet zonder haken en ogen is, bleek in 2002. Toen stapten er een aantal mannen in pak binnen bij de Transvaal Apotheek van Paul Lebbing, de apotheker die het medicijn voor het doodzieke jongetje maakt. Wat bleek? Een fabrikant had van de pil van Lebbing gehoord... had het nagemaakt en had het middel geregistreerd. En nu boden ze Lebbing zijn zelfbedachte oplossing te koop aan. Nou, ze kwamen pas toen ze het al op de markt gebracht hadden... of toen ze eigenlijk nog bezig waren met, uh, met die registraties... Toen hebben ze al aangekondigd dat zij dat middel in de markt zouden zetten. En um, dat wij, als het zover was, dat wij dat van hun konden betrekken. Apotheker Apothekerlebbink is blij met de stap van de farmaceut. Dat scheelt ons een heleboel uh, werk. want We hoeven dan niet meer die productie zelf te doen. We kunnen het gewoon uh, bij die firma kopen en vervolgens aan die patiënt geven. Dus in aanvang waren we er heel blij mee. Um, ja, tot het moment dat ik uh, zag wat uh, het verschil in prijs zou zijn. Wij maakten dat in die tijd, dat uh, praat nog over de, de guldentijd, voor iets van uh, 4.000, 5.000 gulden per jaar. Voor één uh, patiënt? Voor die ene patiënt. En uh, het werd toen 2002, 2003, toen kwamen de euro's. En uh, de, deze firma die zette het in de markt voor 150.000 euro per patiënt per jaar. Dus het uh, middel werd gewoon van de een op de andere dag 50 keer zo duur. Lebbink besluit erop om het middel dan toch maar zelf te blijven maken. Maar vijf jaar later ligt er opeens een dagvaarding bij de apotheek op de mat. Van Orphan Europe, de farmaceut die het middel namaakte. Die vonden dat wij hun patentrecht hadden overtreden. En uh, dat wij dingen namaakten van hun die, uh, die we niet mochten namaken. Maar goed, u was eigenlijk eerder dan zij, dus hoe konden ze dat dan claimen? We hebben het proces ook gewonnen. De rechter heeft ook geoordeeld dat wij dat al daarvoor maakten. Dus er was ook geen sprake van dat wij hun patent hadden overtreden. Dus we werden in het gelijk gesteld. En de eis die de firma had... dat wij zouden stoppen met onze eigen productie... en dat wij verplicht werden om hun product te kopen en te verhandelen... die eis werd niet ingewilligd. Maar na deze rechtszaak volgen er nog meer processen... aangespannen door de fabrikant... En die laat er geen misverstand over bestaan. Ze zullen net zo lang doorprocederen totdat Lebbink inwint. Ja, we was natuurlijk wel regelmatig uh, de, belden de advocaten van, van deze firma naar ons toe. Uh, of, of we wel bereid waren om, om mee te gaan met hun wensen. Wat anders? Want anders dan, uh, nou, dan zouden we een rechtszaak volgen. Ja. Dus dat is echt een soort, dreigement ja, klinkt zwaar, maar de, van, uh, we gaan net zo lang door tot jullie zwichten... Het ja, voelde wel als een dreigement. Maar goed, het was natuurlijk ook gewoon wel de waarheid. Het was ook wel hun, hun intentie om het zo te doen. Dus wat dat betreft hebben ze ook niet uh, alleen maar lopen... het waren geen loze bedreigingen, het waren natuurlijk wel aankondigingen. En wij wisten ook wel waar we aan toe waren. Lebbink geeft uiteindelijk toe aan de druk. En betrekt het medicijn voor de zieke jongen... vanaf dat moment bij de fabrikant. En daarvoor betaalt hij 147.000 euro meer... dan dat hij het zelf zou maken. Betaald door de zorgverzekeraars. Ja, dat was een deel uit een... Uh... Documentaire van Stefan Heidendaal uit 2014. De apotheker die u hoorde, Lebbink, maakte vorig jaar overigens bekend. dat hij een medicijn tegen taaislijmziekte zou namaken. Orkambi heet dat. En hij tartte de farmaceut zo dat die de prijs voor het middel uiteindelijk liet zakken. Zo kan je dat doel natuurlijk ook bereiken, meneer Schelkens. Is, uh, is dit wat? Apothekers willen natuurlijk een, uh, hun patiënten helpen. net als artsen ja. dat willen. Maar is het ook een beetje een doel, denkt u, om, om, om zand in, in de raderen van het huidige systeem te gooien, of speelt dat helemaal niet mee? Ik denk het wel. Ja? Ik, uh, het, uh, je moet concurrentie uh, introduceren... en dan uh, hopen dat uh, die fabrikanten daarin mee zullen gaan. Maar ik, ik denk niet dat ze het uiteindelijk gaan doen... omdat die verschillen zo groot zijn. En die grote bedrijven die, uh, die zijn natuurlijk verslaafd geraakt... aan, aan uh, die hoge prijzen die voor de medicijnen betaald worden. Mm -hmm. En je kan er ja. natuurlijk niet tegen op. Eens houd je geld op om maar door te procederen. Uh, ja, maar het heeft ook vaak uh, de bedoeling juist om te intimideren of uh, hmm. iets te vertragen. Uh, binnen farmaland wordt er voortdurend uh, geprocedeerd. Iedereen is met iedereen uh, licht overhoop over uh, rechten van medicijnen, et cetera. Meneer de Groot, dat Orkambi, dat middel tegen thuisluimziekte... Dat, uh, dat is een weesgeneesmiddel of juist niet? Ja, het is wel een weesgeneesmiddel, maar het is, er zit een octrooi op. Is namaken dan ook geoorloofd eigenlijk, wat u betreft? Specifiek dat middel? Er zit hier, denk ik ook nog, een, er zit hier nog een ander uh, punt aan. Uh, het verschil tussen Orkambi en het middel CDCA waar we het nu over hebben... is hm. dat Orkambi wel daadwerkelijk een innovatie is. Uh, en ik, ik ben persoonlijk wel van mening dat je voor innovatie... ook als maatschappij wel echt moet blijven betalen. Ook om te zorgen dat het voor de farma-industrie interessant blijft om nieuwe dingen te maken. Dus, dus een dergelijk een, een innovatief product moet je niet... ook al is het peperduur, moet je niet gaan namaken als dat goedkoper kan? Wij zullen dat niet doen. Wij focussen ons eerder op de, um, de partijen waarvan we eigenlijk zeggen... dat is een stukje vals spelen binnen het systeem. Oké. Okay. Meneer Schellekens, heeft meneer de Groot hier een punt? Ik uh, denk dat het een uh, juiste strategie is, maar... Mm -hmm. Ongetwijfeld komt een keer het moment dat, uh, dat iemand uh, dit gaat doen met een geoctrooieerd middel. Ik weet dat er in Nederland, uh, in uh, zeg maar de, de, de kankerverenigingen, uh, wordt geprobeerd om. Uh, om te kijken waar de grenzen liggen. en die, uh -huh. zijn, die zijn duidelijk van plan om dit een keer met een geoctroieerd uh, middel te doen. Magistraal te laten bereiden en dan kijken wat er gebeurt. Ja. Er zijn hele geleerde mensen trouwens, ook in Nederland... die heel veel verstand hebben van octrooirecht... die zeggen dat octrooien niet gelden in de situatie van magistrale bereiding. Omdat je dan te maken hebt met een medische handeling... een een-op-een -een, uh, actie van een apotheker uh, en een arts... Naar een patiënt toe. En dat is ook volgens de octrooiwet niet te octroeëren. Want dat, dat gaat altijd. Het, het, het, het hulp bieden aan je patiënt heel direct gaat boven elke ja, wet ja, altijd. Altijd. Dat, dat, daar heb je een eed op afgelegd of dat heb je beloofd als medicus. Je hebt de plicht om iemand te helpen. En dan kan dat niet zo zijn dat als je dat doet, iemand op je schouder tikt van... ja, je mag even niet uh, mond-op-mond beademingen doen. Daar zit een nog wat, wat op. Want uh, Dat heb ik geoctrodeerd. Meneer De Groot, reageert u daar eens op? Het zou die kant op kunnen gaan. Het, gewoon één op één helpen en daar kan nooit een wet tussen komen. Uh, zoals meneer Selke al zegt, daar, daar zijn een aantal rechtsgeleerden... inderdaad die dat al stelling hebben... Um, ik kan me zeker voorstellen dat we in de toekomst... dit initiatief eigenlijk ook voor andere middelen gaat gelden. Hm. Maar, maar wat ik al zei... ik denk dat het echt heel verstandig blijft met z'n allen... Uh, ook als samenleving, zorgen dat de farmer innoveert. Om nou direct innovatie proberen spotgoedkoop te krijgen... lijkt mij een onhandige strategie. Dus wij blijven even in de middelen die echt vals spelen. Dan ja. hebben we wel het voordeel dat we het nog steeds niet over een paar hebben. Dus er, er is echt nog veel te doen met elkaar. Goed. Meneer Schellekens, u heeft, zoals ik al zei... tien jaar lang in het college ter beoordeling van geneesmiddelen gezeten. En toen u in 2013 afscheid nam... toen heeft u in een interview met Argos gezegd... dat het hele systeem waar we het nu over hebben... ook alle uitwassen daarvan, uh, helemaal niet deugt. Laten we heel even luisteren naar wat u toen zei. Ja, u bent hier op een van de grootste biomedische campussen van West-Europa. Hier zijn duizenden mensen bezig om dingen uit te vinden, om mensen beter te kunnen maken. En dat moet toch meestal worden vertaald in, in nieuwe geneesmiddelen. En die nieuwe geneesmiddelen komen niet meer. Ondanks al die mensen, ondanks die investeringen... ondanks al die nieuwe technologie... dan is het heel ingewikkeld hoe dat komt. Maar een van de onderdelen is dat onder andere de regelgeving... het zo verduiveld ingewikkeld heeft gemaakt... dat alleen dan maar de grote industrie dat kan doen... als ze veel geld uitgeven. Dat vind ik een uh, tragiek van deze tijd. Als je iets uitgevonden hebt, uh, laten we hoofdpijn nemen. Dan zul je een aantal uh, proeven moeten gaan doen. En uiteindelijk moet je het op de markt brengen. Dan heb je een handelsvergunning voor nodig. En die handelsvergunning wordt afgegeven door het uh, college, of uh, centrale handelsvergunningen in Europa, door de EMA in Londen. En dan moet je een dossier uh, indienen. En daarin moet je aantonen dat de kwaliteit, de effectiviteit en de veiligheid aan de normen voldoet. Nou kun je dat niet af met een lange brief te sturen... waarin je dat neerzet, want uh, als je daaraan wil voldoen... uiteindelijk moet je een dossier indienen... met een gemiddelde grootte van 100.000 pagina's. Dat werd vroeger letterlijk met een vrachtwagen uh, afgeleverd bij het college... maar dat mag tegenwoordig op cd's. En je moet een bedrag overmaken. Dat is ook een onderdeel van het systeem, dus die zijn niet gering. En dan gaat het college dat beoordelen. Ik vind dat dit systeem veel te veel de grote industrie beschermt. En, en dan heb ik het er niet over. dat uh, moet, u, moet u niet het beeld hebben van uh, dat in Societeit de Witte op, uh, op vrijdagmiddag... Uh, de, de collegeleden zijn bijna allemaal mannen uh, dikke sigaren geroken met de baas van Roche. Uh, en dan uh, na een diner uh, bij de cognac besluiten of het product van hun uh, wordt aan. Dat, dat, dat, dat gaat het niet om. Het systeem zelf... Hoe dat verworden is tot een systeem waar je eigenlijk alleen maar je middel geregistreerd kunt krijgen. Als je een hele diepe portemonnee hebt en ook de methodes om mensen te overtuigen dat je middel werkt. De perversies van het systeem, die worden nu wel heel erg duidelijk. Het systeem is verslaafd geraakt aan hoge prijzen. Iedereen. De resultante is dat er nauwelijks nog iets bij komt aan nieuwe medicijnen en dat er wat erbij komt uh, steeds duurder wordt. Ik vraag me af of dit systeem nog wel doet wat het moet doen... en dat is de volksgezondheid Huub Schellekens, dat was u in 2013, ja. staat u nog steeds volledig achter deze scherpe analyse? Uh, voor 100 procent, zelfs meer dan toen, omdat uh, het is alleen maar erger geworden. Ja. De, de geneesmiddelen doen steeds minder en uh, kosten steeds meer. Dat is geen uh, duurzaam systeem, dat, dat, dat gaat op een keer mis. Wat zou, er, uh, wat zou er moeten veranderen, wat zou er op korte termijn kunnen veranderen? Gewoon een ander systeem, heeft u een beeld voor ogen. Ja. Wacht. En wat dan niet 30 jaar duurt. Nou, de magistrale bereiding. En ik vind dit een. Uh, maar that, that's dat is all. Het klinkt te eenvoudig. Uh, als totaal, als alternatief voor zo'n ingewikkeld systeem. Zo, zo, zoals ik al zei, zo was het uh, 40 of 50 jaar geleden was het zo. Uh -huh. En dat systeem uh, volgens mij voldeed uh, uh, goed. Um, ik denk dat een, een kleinschalig systeem... per definitie altijd veiliger is dan uh, de productiesystemen... zoals we ze nu hebben, met de mond mondialisering van wat we aan het maken zijn. En wat in Amerika wordt uitgevonden, wordt in Puerto Rico gemaakt... en wordt het in uh, Zwitserland verpakt. En dan wordt het vervolgens in, uh, in Breda, in een distributiecentrum, uh, verspreid... Uh, en dat heeft ook uh, consequenties voor, de, voor uh, de mogelijkheid... om te kunnen controleren of dat allemaal veilig gebeurt. Als je dat allemaal gaat terugbrengen naar de, naar de menselijke maat... Uh -huh. uh, dan, dan, dan denk ik dat uh, A, er veel meer geïnnoveerd wordt. Nou, dat was en... mijn vraag. Wie, hoe wordt er dan nog geïnnoveerd? Dat gebeurt dan ook op de uh, menselijke maat? Dat, dat, zoals door één meneer met een brilletje op achter een poeierdoosje. Zoals, uh, zoals het altijd gegaan is. Ik, uh, ik zit zelf in de biotechnologie. We hebben nu uh, iets van 200 verschillende middelen. Ik ken er geen één die uitgevonden is door de farmaceutische industrie. Oh. Die komen allemaal uit, um, uit uh, laboratoria, uit uh, universiteiten. En uh, dat ben ik dus met, met, met Joep niet eens. Uh -huh. Ik dat... ga Joep zo, <laughs> ja, dat, zo dat... aan het woord laten, maar wilde ik u toch nog even vragen... Ja. dat komt dus gewoon van onderzoekers, van, vanuit de wetenschap, vanuit ja. de universiteiten. Betaalt de farmaceutische industrie daaraan? Wordt dat gesubsidieerd door hen? Uh, dat wordt uh, betaald uh, door belastingcenten. En een hele, hele Alleen lage... maar? Ja. Uh, nou, ik heb berekeningen gezien dat minstens de helft komt van uh, gewoon de belastingbetaler. Uh, dat gaat of via uh, belastingaftrek die men krijgt... omdat men in onderzoek uh, uh, geïnvesteerd heeft... of komt door uh, wetenschappelijke programma's die gesubsidieerd worden... zoals in, uh, zoals in Europa, die eigenlijk 100% de diensten van de farmaceutische industrie uh, werken... Dus uh, ik, ik denk dat we, we hebben de farmaceutische industrie... zeker niet nodig voor de, voor de innovatie en de uitvindingen. Ze zijn wel heel erg goed in grootscha, grootschalige productie. Mm -hmm. En in distributie en in, in medische informatie. Uh, maar in de huidige tijd gaat het vooral richting personalized medicine. Dus echt individuele therapieën. En dat kan dit systeem überhaupt nooit uh, leveren. Joep de Groot, reageert u daar eens op? Ja, en, en er zit een hele spannende lijn in uh, het verhaal van meneer Skellicus: dat het aantal middelen, nieuwe middelen met echt effect, dat dat uh, bepaalt niet toeneemt, dat neemt af. En dat, dat zien we inderdaad ook gewoon in de, de metastudies van uh, onder andere uh, British Medical Journal. En dat betekent ook wel dat er echt een, uh, dit systeem, in die zin met de blockbusters van de farma, ja, dat, dat lijkt wel echt eindig. Dat, dat deel ik ook echt met meneer Skellicus. Mm -hmm. En dat is voor een deel toch een hele spannende, want de farma heeft ons heel veel gebracht. En het ja? ontwikkelen van goede medicijnen... en eigenlijk ook op voorheen best hele redelijke prijzen... dat heeft ons uh, natuurlijk ook als patiënten ontzettend veel gebracht. Tuurlijk, er is... Waar we voorzichtig ja. moeten zijn is kind en badwater weggooien. Maar het zit hem natuurlijk, de, uh, uh, als we het hebben over de, de, de, het systeem... een kritiek die meneer Schelkes daarop heeft, die u voor een deel ook uh, deelt... Uh, in die regelgeving, waar gewoon gaten in zitten. Zoals uh, uh, dat Lydient, die, hè, die dat geneesmiddel waar we het over hebben, dat CTX, die prijs zo enorm op kon drijven binnen de regels. Je zou kunnen om ja. te beginnen. Als je niet zegt, meteen we gooien het hele systeem in de prullenbak. Maar je zou om te beginnen altijd kunnen kijken naar die EMA, die Europese regelgeving. Of, of, of er gewoon breed wat aan die regels veranderd kan worden. Nou, er zijn, er zijn twee dingen. De één, dit is echt uh, dit is een vorm van misbruik van, van regels, wat mij betreft. Hein? Niet juridisch, maar wel moreel. Die moet gewoon gedicht worden. Uh, de tweede, denk ik, die meneer Schelkens heel terecht aangeeft, we gaan langzamerhand toe naar een heel ander tijdperk van personalized medicine. En onze hele uh, regelgeving is eigenlijk nog bedacht op de grote blockbusters. Hm. En dat stuk, daar, daar heeft meneer Schelkens absoluut gelijk. Dat maakt eigenlijk dat trajecten te lang zijn, uh, niet individueel genoeg. En dat zal ook een blokkade worden voor de innovatie van de farmer zelf. Dus we zitten echt tegen de grens aan eigenlijk van onze huidige regelgeving. Twee belangrijke dingen. Eén, de innovatie wordt zo beperkt. En twee, er zitten hier gewoon misbruikgaten. Ja. Die moeten we als maatschappij gewoon dichten. Dat, dat, dat moet je echt gaan zeggen. Dat is niet de bedoeling. Daar is hij nooit voor bedoeld. Dit was om innovatie te bespoedigen. Niet om de winst te vereenvoudigen. Meneer Schellekens, uh, u heeft na uw afscheid uit dat college... Een, een, een groep op uw universiteit in Utrecht aan het werk gezet... om een goedkoop alternatief te ontwikkelen... voor een andere zeldzame ziekte. Dat is de ziekte van pompen. Argos maakte daar in december 2014 een reportage over. En dan gaan we even naar een klein stukje uit die uitzending luisteren. We zijn in het laboratorium van de faculteit farmaceutische wetenschappen... op de campus van de Universiteit Utrecht. Nou, dit is zo'n uh, zo apparaat wat we uiteindelijk uh, zullen gaan gebruiken... als het gaat om de, de productie van het enzym. Hier werkt Enrico Mastrobatista, universitair hoofddocent... met een aantal collega's aan een tot nu toe goed geheim gehouden project. Ik wil hem even beschrijven, want het is een soort van uh, ja, nou, wat, wat koffiezetapparaat, maar dan helemaal van zilver en dan voor, ja, goed, ja. voor 30 bakjes of zo. Ja, je ziet eigenlijk twee glazen uh, vials. Uh, ja, wat zijn het? Uh, capsules, maar groot, van ongeveer een liter groot. Uh, waarin je natuurlijk vloeistof kan brengen, in dit geval medium, waarin je je cellen brengt. Ze proberen een kopie te maken van het medicijn tegen de ziekte van pompen. Een biologisch medicijn. En dat betekent dat de werkzame stof uit een levend wezen komt. En dit is wat we dan noemen uh, fermentatie. Uh, je groeit cellen en je probeert zoveel mogelijk cellen te kweken. Ze doen dit werk als gevolg van een initiatief van Huub Schellekens. Als de discussie over de vergoeding van het medicijn tegen pompen in 2012... in alle hevigheid gaande is, vindt Schellekens dat er iets moet veranderen aan de hoge medicijnprijzen. Hij besluit in actie te komen. Dus we hebben de, de, de koemen bij de hoorns gevat... en gevraagd aan onze onderstudenten. Dat is de toplaag van studenten. Van, uh, ga, ga jullie eens proberen of je het kunt maken. En uh, ja, dat, dat is de bodem van het project. Huub Schelkens hier bij mij nog in de studio. Eerst even, wat is de ziekte van pompen? Dan hebben de mensen een idee waar het over gaat. Het is een uh, enzymdeficiëntie. Dus een bepaald enzym kunnen kinderen niet maken. En dan gaan ze bepaalde dingen stapelen in het lichaam. Waardoor uh, organen beschadigd kunnen raken. Goed. Uh, het middel wat op uw universiteit gemaakt is. Uh, wat, wat zou dat gaan kosten voor een patiënt per jaar? Paar duizend euro. En wat kost het in de farmaceutische industrie? Gemaakt uh, door voor hen? kinderen 200.000 per jaar. En voor volwassenen 700.000 uh, euro per jaar. Nou, eind 2014 had uw groep in Utrecht dat geneesmiddel ja. gemaakt. En toen was de verwachting dat het een, een jaar of twee zou duren... voordat het ook daadwerkelijk bij de patiënten terecht zou kunnen komen. Is dat inmiddels gebeurd? Nee. <gacht> Want? Want uh, wij zijn met ons uh, idee en met het middel... Uh, naar het uh, Erasmus MC gegaan. Dat is het centrum van, in Nederland... waar de mensen met de ziekte van pompen worden behandeld. In Rotterdam. Ja. In Rotterdam. We uh, hebben gekeken of, of we het daar uh, kwijt konden... en daar uh, patiënten behandeld mee konden worden. Maar dat bleek een brug te ver. Omdat, uh, ja, weer zoiets... Dat zou dan de eerste keer geweest zijn... dat we magistrale bereiding uh, zouden doen in Nederland. Uh, als, als, als methode om dit soort uh, medicijnen wat goedkoper uh, te maken. Maar ja, daar heb, je de, de, daar heb je een dokter voor nodig die het wil voorschrijven. Je hebt er een apotheker voor nodig die het Je hebt nodig wat het AMC nu doet. Ja, en ook een directie die het, uh, die het wil. Dus dat... dat uh, ja, dat is een heel tijdrovend proces. en Zowel voor Henrico uh, Massa die ook in de en mijzelf. Dit, dit, dit, doen we, dit deden we erbij. Uh -huh. dit, we, daar er hadden we ligt geen ligt. geld voor. En wij hadden ook geen tijd om een proces in te gaan... Uh, wat, uh, wat maanden, misschien wel jaren zou gaan kosten... Ja. Om, uh, om het in Rotterdam uh, toepasbaar te krijgen. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd... Nou, we houden maar mee op. Uh, we zetten het in de koelkast. Joep Groot, dat is toch doodzonde, hè? Dat het toen niet gelukt is. Het doet niets af aan dat het de AMC nu met dit initiatief komt. Maar wat, wat vindt u hiervan? Ja, ook voor deze groep geldt voor de biologische medicijnen die zo lang zo duur blijven. Ik de ziekte van pompen daar een, uh, een goed voorbeeld van. Daar is het medicijn al lang eigenlijk zijn exclusiviteit gelopen en blijft nog steeds hoog. ...is wel een interessante kandidaat voor een andere benadering. Bijvoorbeeld breiding. Waarbij we ons wel moeten realiseren dat het, het verschil in technologie wel heel groot is. Dus het, het middel CDCA wat we nu doen in het AMC... ...dat is relatief eenvoudig. Uh, dat is bij een biologisch medicijn natuurlijk stukken moeilijker. Maar in principe is er niets waarom het niet zou zo kunnen nog zeker, ja. ik denk dat het een ontzettend interessante ontwikkeling is. Ja, en dat, en dat wat nu, we nu ook gaan zien. Ja, vooral ook waarschijnlijk door wat zich nu in het AMC afspeelt. Dat dit weer net een duwtje is, meneer Schellek is ook om te zeggen... we halen het weer uit de ijskast en we gaan het proberen. Wie weet. Is dit niet het moment waarop uh, ziekenhuizen en zorgverzekeraars overigens... echt nu de handen in één gaan slaan en zeggen en nu zetten we door? Dus u denkt niet dat dat al gebeurd is? Dat die handen in een... Nou, ik ik heb er in elk geval nog niet veel resultaat van gezien. Misschien zitten ze al heel lang hand in hand ergens in maar een ja, hoekje, het, Maar Het kost wat meer tijd om, uh, om dat soort biologische middelen te maken. Mm -hmm. Dat is een hele andere technologie. En uh, tussendoor kwam, uh, kwam uh, de vraag voor dit middel. En uh, dat is eigenlijk door, de, door hetzelfde platform... Door dezelfde, in, in dezelfde samenwerking is dat uh, product nu... Uh, uh, als eerste uh, uh, tot magistrale bereiding Ja, maar wat uh, ik eigenlijk ver... bedoelde, is uh, is dit nu... We hadden het aan het begin van de uitzending over... is dit een doorbraak, wat het initiatief van het AMC... en hoe de zorgverzekeraars daarop reageren. Iets. Toen ja, zei maar het is u ja, geen en daarom denk nee, nee, ik... Nee, nee, nee, nee, het is juist geen technisch probleem. Dat is nee, dat maar wat, goed, maar dan is dat het is een voorzichtigheidsprobleem. Wij... Nee, nee, dat is... Um, je hebt, je, hebt, je hebt een dokter nodig die het voorschrijft. Je hebt een apotheker nodig die het maakt. En je hebt een, een ziekenhuisdirectie die ook de verantwoordelijkheid wil nemen. Die combinatie die is tot nu toe alleen maar in het AMC aangetroffen. Okay. Dat wil niet zeggen dat ik verwacht, um, en meer dan verwacht... dat ook anderen um, um, niet binnenkort, zoals, zoals gezegd... Uh, dit is een relatief makkelijk te maken uh, medicijn. Het. Maar uh, maak u zich geen zorgen. Er wordt hard gewerkt aan, uh, aan dit ook met uh, andere medicijnen te doen. Prima. Heel erg hartelijk bedankt, Huub Schellekens en Joep de Groot. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen... en zullen u ongetwijfeld nog wel eens in onze uitzending mogen begroeten. Dank u hartelijk. Dank u wel. Gisteravond hield Drew Sullivan een lezing in Amsterdam. En dat gebeurde bij de uitreiking van de Loop, de belangrijkste prijs voor onderzoeksjournalistiek. Sullivan is medeoprichter en hoofdredacteur van OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Dat is gevestigd in Sarajevo. Een internationale organisatie die grote corruptieonderzoeken doet, en dan vooral in Oost-Europa. Argos-verslaggever Sanne Terlingen interviewde zelf een... over het belang van onderzoeksjournalistiek... en de toenemende bedreiging van journalisten. Jan was een heel guy. man. Hij praatte niet veel. Maar hij had nooit een database die hij niet niet. Je herkent de beste onderzoeksjournalisten aan hun enthousiasme voor dikke dossiers. Dat zegt Drew Sullivan. Hij is een van de oprichters van OCCRP, het Organized Crime and Corruption Reporting Project, een van de grootste onderzoeksjournalistieke organisaties wereldwijd. You know the great investigative reporters when they get a stack of paper and they say, Wauw, records, let me go through them. Sullivan is ook de editor. Vanuit Sarajevo begeleiden allerlei grensoverschrijdende onderzoeksprojecten die te maken hebben met corruptie en georganiseerde misdaad. Vooral in Oost-Europa. Die verhalen variëren van tienduizenden sekstapes, die stiekem zijn opgenomen door de Georgische regering om tegenstanders te chanteren, tot corrupte deals van Westerse telecombedrijven met de presidentiële familie in Oezbekistan, tot de Panama Papers. When we got access to the Panama Papers, you know, Jan immediately got in a bus and he forgot to take his toothbrush. He forgot to take spending money. He arrived in town without any money. En came in en and, and they're like where are you going to stay and he said uh, can I sleep on the office floor you know and that's what he did so, so that he could take a look at the Panama papers Meer dan 150 journalisten in 30 verschillende landen werken inmiddels met OCCRP. Eén van hen was Jan Kuchak. You know, like Goedenavond. hard irreplaceable. Nog steeds ongeloof en onrust in Slowakije na de moord op een 27-jarige journalist en zijn vriendin gisteren. De politie gaat ervan uit dat het stel is vermoord vanwege zijn werk. Justitie jaagt op de daders. De brutale executie van een journalist. En dode journalist moet werk met zijn leven betalen. De dood van de 27-jarige Jan Kuciak heeft Slowakije geschokt. Kuciak werkte voor een nieuwssite en deed onderzoek naar belastingfraude... door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. Hij werd thuis samen met zijn vriendin overvallen en doodgeschoten. Ja, ik had een call in de morning van een reporter, die had gewerkt met hem. En ze belde en, weet wel, ze was aan en ze zei dat Jan was vermoord. En, weet wel, dat is altijd een echt schokkend ding als je ontdekt dat een reporter is vermoord. weet wel, er is geen spelregels. weet wel, er is niets ding dat je kunt doen. En dus zat ik daar, verbaasd. Ik spreek Drew Sullivan op zijn hotelkamer in het Lloyds Hotel in Amsterdam. Hij is in Nederland voor de uitreiking van de Loep. Dat is de belangrijkste onderzoeksjournalistieke prijs in Nederland en Vlaanderen. Sullivan houdt de keynote speech. I'm going to be a bit about the of Eerst even terug naar hoe het allemaal begon. Dat was in 2003. Een toevallige ontmoeting tussen Drew Sullivan... toen nog bezig met het opstarten van een organisatie voor onderzoeksjournalistiek in Bosnië... en Paul Radu, oprichter van de organisatie voor onderzoeksjournalistiek in Roemenië... Ze deden allebei onderzoek naar mensenhandel. And we started comparing notes on organized crime figures, and we realized they were working together. Criminelen laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen, concludeerden ze. De politie wel. The problem is law enforcement only goes out to the edge of a country and then it stops. So, really, the only natural enemy of organized crime at the global level is investigative reporting. Sullivan zegt dat OCCRP eigenlijk organisch is gegroeid. In 2005 volgde een grensoverschrijdend onderzoek naar corruptie in de energiesector. Nu is OCCRP de Uber van de onderzoeksjournalistiek. Een kern van editors, researchers en techneuten, maar geen journalisten in vaste dienst. We don't have any journalists. We borrow them from our partner centers. En ze hebben impact. Volgens de website is dankzij OCCRP al 5,7 miljard dollar aan fout geld bevroren of in beslag genomen door overheden. Meer dan duizend corrupte bedrijven zijn gesloten. 84 strafrechtelijke onderzoeken zijn opgestart. En deze week werd ook bekend dat OCCRP de prestigieuze IRE Medal krijgt van Amerikaanse vakorganisatie voor onderzoeksjournalistiek. Die krijgen ze voor hun documentaire Killing Pavel. That was a very personal story because Pavel uh, was a journalist who was a friend of ours in Ukraine and he was killed in a car explosion. Happened, um, about, uh, years ago. Weer een journalist die is vermoord. Argos besteedde afgelopen zomer aandacht aan het onderzoek van OCCRP naar zijn dood. De journalisten beginnen hun speurtocht met het verzamelen van videobeelden. Daarvoor gaan ze alle beveiligingscamera's af... die in de buurt van Pavels huis hingen in de nacht voor zijn dood. Twee mensen, een man en een vrouw... blijken in die nacht een bom onder de auto van Pavel te hebben geplaatst. We wilden de dood zelf onderzoeken, want we waren bang dat de Oekraïense officiële niet goed werk deden. Na zijn dood komt uit het officiële politieonderzoek geen duidelijke verdachte naar voren. Maar na analyse van de verzamelde camerabeelden komen de journalisten een stuk verder. We konden zien dat een van de mensen die outside all night Pavel's huis... en dan shortly na de murder was um, een official. Hij was een member van de security services van Ukraine. En hij had been waiting outside of Pavel's huis. OCCRP heeft de moord op Pavel niet opgehelderd. Maar ze hebben wel laten zien dat de Oekraïnse politie... nooit serieus heeft willen achterhalen wie erachter zit. En dat de Oekraïense inlichtingendienst zeker meer weet, mogelijk zelfs bij de moord betrokken is. Most um, journalism murders are not solved. Het is de wrange keerzijde van de onderzoeken van OCCRP naar de georganiseerde misdaad. Unfortunately, when you cover organized crime and corruption, the history of organized crime and corruption from its earliest days has proven people will die. There's just no way around it. Natuurlijk neemt OCCRP allerlei veiligheidsmaatregelen die Sullivan niet op de radio wil vertellen. Maar er is nog een oplossing die Sullivan wil benadrukken. Meer onderzoeksjournalistiek. Naar de moord zelf, maar juist ook naar het onderwerp dat een journalist zijn leven heeft gekost. Dus so, onze theorie is dat als je een journalist we will come after you. We will investigate you and we will work on you... and we will uncover as much as we can about you... Uh, to make it more painful for anybody who, who decides to kill a journalist. Het is een kosten-baat-analyse, zegt Sullivan. Een van de redenen om een journalist te vermoorden... is dat die een stuk niet gepubliceerd wordt. Of dat niemand meer onderzoek durft te doen naar bepaalde zaken. Exactly. If you kill one journalist, we're going to replace them with 20. That's going to make it a bad deal for you. OCCRP is hiermee begonnen toen een van hun journalisten, Hadisja Ismailova uit Azerbeidzjan, werd veroordeeld tot gevangenisstraf. She's one of the few independent voices left in Azerbaijan, and she she reported very heavily on the first family's involvement in you know phone companies and and all sorts of things. I mean, she was one of the ones who was hitting them really hard on corruption, and they jailed her. Um, Why? Well, their official explanation is tax evasion. It's a complete Bogus uh, charge. We, we put twenty reporters on it, and we continued to report on corruption by the first family. And eventually, she was released. En nu nemen journalisten uit verschillende landen het onderzoek van Jan Kudzak over. He was looking into uh, the Andrangada mafia, um, and so we will now focus on working on the, the same stories he was working on. We will out the same people he was outing, and anybody who he was looking at is now going to get intense scrutiny. Want um, dit is de only way we can stop people from killing journalists. Journalists are the only protection for journalists. Je weet nooit wanneer het misgaat, zegt Sullivan. Ze hadden er met Kutschak over gesproken... dat de mensen naar wie hij onderzoek deed extreem gevaarlijk zijn. Maar hij was nog helemaal niet in de fase van de gevaarlijke wederhoorgesprekken. Hij had vooral documenten opgevraagd via de wet openbaarheid bestuur. We really consideren hem een hoge profiel riske... Um, because. He was just doing public records researching at the time. He was requesting records, but it appears that somebody in the government um, of Slovakia gave his requests to the people that he was asking for information about. OCCRP is berucht in het Oostblok, vooral in Rusland. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn de Panama Papers over Poetin, opgezet door OCCRP, een reden geweest voor Poetin om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Drew Sullivan is een Amerikaan. De voornaamste financiering voor OCCRP komt uit Amerika, van het U.S. State Department en van de hulporganisatie USAID. It is controversial to take money from governments to do investigative reporting, but it wouldn't exist otherwise, and um, the our record, our track record of doing stories has proven that we are independent. You know, we, we take U.S. government money, but we wrote about the CIA and how the CIA was buying weapons um, in the Balkans and shipping those weapons to the conflicts in Syria. Um, and you know, that was not a popular story with the U.S. government. Maar de kritiek kan ook zijn dat wel erg veel van jullie verhalen over Rusland gaan, over Poetin gaan. Uh, dat komt de Amerikaanse donoren natuurlijk wel goed uit. Well, it's possible that our donors really like that. But you know, we have agreements on all these organizations that they cannot tell us what to do. And we will immediately walk away from a grant if anybody tries to tell us what to do. En zijn er dan manieren in jullie verslaggeving waarop jullie uh, voor extra transparantie zorgen om te laten zien hoe onafhankelijk OCCRP is? We have a lot of rules, like we don't use unnamed sources um, unless under very specific circumstances, but we never use unnamed sources to say something bad about somebody. You know, we don't stories don't rely, they must rely on documents. Uh, so we're very conservative in our approach. Toen Sullivan vanuit Tennessee naar Oost-Europa kwam, viel hem op dat juist daar de goede journalisten werkloos waren. Ze kregen geen werk bij staatsmedia of bij kranten in handen van oligarchen, vertelt Sullivan. En ze stonden te popelen om juist eindelijk ergens onderzoeksjournalistieke verhalen te maken. En daarvoor nog betaald te worden ook. De mensen in het Oost, you know, don't really care about this issue as much as the people in the West. I mean, I hate to say this, but um, perfectly pure ethics are the luxury of wealthy countries. Misbruikers die van hun voetstuk dreigt te vallen. Aldous Sullivan. I regularly have stories written about me where I'm a CIA agent or I'm a organized crime figure or I'm a Mossad agent. I've even been called an FSB agent before, you know, so I, I work for all sides apparently. Um you know, and you're none of those. And I'm none of those, yes. Um that goes without saying. But um the point is they can't compromise the stories, but they can try to compromise us. Maar waar moet het nou heen met de journalistiek? Wat kunnen we hier leren van OCCRP? Quite frankly, you're naive in, uh, in the Netherlands and um, you don't realize how serious of a problem it is and you're probably not sufficiently prepared for it. Ik vertel Sullivan dat het nieuws hier in Nederland tegenwoordig ook over de maffia gaat, over de liquidatie van de onschuldige broer van een kroongetuige door de Mokromafia, zoals wij ze noemen. Journalist Paul Vucht van het Parool zit al maanden ondergedoken. En ook misdaadverslaggever John van den Heuvel moet worden beveiligd. Hoe moet dit verder? Do that makes money and, um, and in Niet alleen misdaadverslaggevers moeten zich op misdaad storten, zegt Sullivan. Het is juist ook een terrein voor onderzoeksjournalistiek. De georganiseerde misdaad groeit door corruptie binnen overheidsinstanties en door het geld te verbergen in officieel lijkende bedrijven. That's where the true criminals will go is into corruption the government and that nexus between crime and government. You need in-depth investigative reporting to report on organized crime. These are no longer street gangs. I mean there are some street gangs out there. These are sophisticated businesses. If you look at the in Drangere, probably has more businesses registered around the world than any individual company, you know, uh, that exists. I mean, they are all over the place. U hoorde Drew Sullivan, hoofdredacteur van Organized Crime and Corruption Reporting Project en hij werd geïnterviewd door Sanne Terlingen. En dit was Argos voor deze week. Wilt u ons nog een keer beluisteren, dan kan dat via de podcast... via www.vpro.nl slash Argos. En natuurlijk zijn wij volgende week weer hier gewoon op NPO Radio 1. In Zembla aanstaande woensdag meer over medicijnen. Zembla ging naar India om te onderzoeken... hoe onze medicijnen daar geproduceerd worden. Want de meeste van onze pillen en poeders worden gemaakt in lage loonlanden. Wie betaalt de prijs voor het goedkope medicijn? Woensdag kwartier... Start over 9. NPO Nederland 2. En straks radar. Morgenavond Reporter. Een heel mooi lenteweekend. NPO Radio 1. Het wordt nu echt lente. De boeren weer keren terug. De kam zet zijn kam op. Ja, dat heeft alles te maken met uh, voorplanten. En de merel zingt uit volle borst. Het zijn altijd maar die mannetjes die zingen. Die vrouwtjes hoor je nooit.